1 uur. Het NOS Journaal door Alt Megens. Goedemiddag, steeds meer mensen kunnen de hypotheek niet meer betalen. Kritiek in Turkije op hulpverlening neemt toe en chauffeur geldtransport is verdwenen. Vanmiddag vooral regen, alleen in het noordoosten van het land kan het droog blijven. Het is zo'n 11 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui. Dan wordt het 14 graden. Donderdag overdag droog, s'avonds weer wat regen. En vanaf vrijdag dan is er weer meer zon en wordt het zo'n 15 graden. Steeds meer mensen met een huis hebben problemen met het betalen van de maandelijkse hypotheeklast. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van het BKR bureau dat schulden registreert. Directeur Peter van den Bos van het BKR. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Om hoeveel huishoudens gaat het die problemen hebben? Um, op dit moment uh, hebben we 45.000 huishoudens uh, die een achterstand hebben van minimaal drie maanden. En, en hoe was dat in het verleden? Um, het, het stijgt. Uh, we zien dat wij vanaf pakweg 2007 uh, inmiddels op een verdubbeling zitten. Dus toen zaten we zo rond de, de 22.000 huishoudens. Maar is ook het aantal hypotheken dan gestegen sinds die tijd bijvoorbeeld? Het aantal hypotheken is wel wat gestegen. Ik heb er geen exacte cijfers uh, van. Uh, maar niet in die mate dat we praten van een uh, verdubbeling. Dus je, je kunt echt concluderen dat de afgelopen uh, twee, drie jaar... steeds meer mensen inderdaad problemen hebben met, uh, met betalen. Dat klopt, uh, als we ervan uitgaan dat we op dit moment 4,3 miljoen koopwoningen in Nederland hebben, dan praten we over 1%. Dat is overigens wel lager dan bijvoorbeeld de schuldenproblematiek, want we weten dat 1 op de 10 huishoudens in de schuldenproblematiek zitten. Dus het, is wel, uh, het stijgt, maar het is nog, nog wel geringer. U maakt een onderscheid tussen de schulden- en hypotheeklasten. Ja, hè? ja, ja. ja. En Nou zegt iedereen, nou, we merken niks van de crisis. Dat, uh, en misschien komt dat volgend jaar. Maar de, uit de cijfers blijkt dat dus niet zo. Nou, wat we traditioneel weten is dat uh, achterstand op hypotheek... komt vaak doordat uh, er sprake is van uh, echtscheiding... en uh, men raakt een bank kwijt. In het verleden was dat geen probleem. Dan verkocht je je huis en... Uh, dat was juist ja, de problemen. Maar ja, huizen zijn nu moeilijk te verkopen zonder dat er een uh, grote restschuld uh, bij overblijft. Mm -hmm. En wij denken, we hebben er niet echt onderzoek naar gedaan, maar wij denken dat ook het feit dat het lastig is om je huis te verkopen, als je een probleem hebt, een financieel probleem, dat daardoor ook de, de, de achterstanden oplopen. Dus het is, de, want echtscheidingen zijn van alle tijden. Het is uh, de combinatie van echtscheiding en een stagnerende huizenmarkt, zegt u. Uh, ja. Dat zorgt voor problemen. Dat is onze indruk, ja. ja. Wat gebeurt er als iemand niet meer kan betalen? Uh, uiteindelijk probeert uh, de bank met uh, de consument om de tafel te zitten... te kijken welke oplossingen er zijn. Uh, soms is het van, ik zoek een baan, ik uh, hoop binnenkort een baan te vinden... en uh, nou, laten we kijken of we in ieder geval het, het maandbedrag kunnen minimaliseren. En dat, dus, dat gebeurt meteen na één maand, als dus er niet betaald kan worden? Nou, op het moment dat de consument aangeeft dat hij problemen aan ziet komen... dan gaat de bank er heel actief mee uh, aan de slag. Ja, ja. Maar de consument moet wel zelf een actie ondernemen. Niet wachten totdat hij echt een aantal maanden achterstallig is. En mijn ja. advies is, ga snel naar je bank. En ik weet zeker dat banken er heel veel aan doen... om consumenten constructief te helpen. Oké. Okay. Peter van den Bosch van het BKR, directeur van het BKR. Ik dank u wel. In de Turkse wan- en omgeving, daar neemt de irritatie toe. Twee dagen na de verwoestende aardbeving... wachten duizenden overlevenden nog steeds op tenten en op warme dekens. Correspondent Bram Vermeulen is ter plaatse. Bram, die hulpverlening, die was toch juist goed op gang gekomen? Ja, wel wat betreft het reddingswerk. Uh, bij alle puinhopen waar wij zijn geweest, de ingestorte vetgebouwen, uh, ja, zijn er tientallen reddingswerkers bezig uh, om, die, uh, om dat beton uiteen te, te trekken en, uh, en te kijken of er nog slachtoffers onder de puin liggen. Maar de irritatie gaat er vooral over uh, inderdaad de tenten, de, de dekens, uh, hoe blijven de mensen warm in het holst van de nacht. Um, wij waren zelf net getuigen van hoe groot die woede is. En hoe die woede zich op dit moment ook vooral richt op de Turkse pers. Die kennelijk naar de smaak van de lokale bevolking te positief is geweest over die hulpverlening. Um, en heeft bericht dat er duizenden tenten onderweg zijn of duizenden tenten hier al zijn. En terwijl de lokale bevolking die tenten niet heeft gezien. Dus werd er vervolgens met traangas gegooid naar de pers... Uh, waardoor niet alleen de journalisten met, uh, met tranende ogen door Van liever maar ook de reddingswerkers hun werk stil moesten leggen... Uh, omdat ze gewoonweg uh, niet door konden. Ja. Uh, jouw reportage is, Bram, van de afgelopen dagen... daar, daar hoorden we regelmatig uh, van een vader die op zoek was naar zijn dochter... die de hulpverleners ook vroeg ja. van je moet hier gaan graven... want daar zit ja. ze. Er was nog uh, uh, gsm-contact uh, uh, gisteravond... begreep ik uit het tv-journaal. Is die dochter ja. intussen gevonden? Ja, uh, maar het, het nieuws is, uh, is niet goed. Uh, vanochtend rond een uur of tien uh, hebben reddingswerkers uh, het lichaam van uh, deze 19-jarige uh, oudstudenten. Uh, onder het puin vandaan gehaald. Uh, en zij heeft de aardbeving uh, niet overleefd. Uh, de vader was op dat moment uh, niet op de plek aanwezig, maar wel al haar vriendinnen die. Uh, ook gedurende de nacht uh, op matrassen, onder dekbedden, bij die puinhopen... zijn gebleven in de hoop maar uh, hun vriendin nog terug te zien in leven. Maar het heeft niet zo kunnen zijn. Oké. Okay. Ander bericht wat we het uh, afgelopen uur hier binnen kregen... was een, een, een bericht uit Ertjeets over een, een baby die onder het ja. puin vandaan gehaald is. Heb jij daar meer nieuws over? Ja, dat is het wondernieuws. Uh, het wonder, nieuws. Uh, het wonder van, uh, van de afgelopen uren dat we inderdaad... Een twee weken oude baby uh, levend onder het puin vandaan is gehaald. Uh, de baby die uh, zo klein was dat het niet geraakt kon worden door de betonblokken. Uh, en we hebben gezien een heel gelukkige vader die die baby in ontvangst heeft kunnen nemen. Het zijn de, ja, de kleine momenten van geluk die er nog zijn voor, voor de mensen hier die, die maar blijven wachten bij dat afgraven. Uh, en die maar blijven hopen dat dat toch nog goed nieuws te melden, Walden, en dat is, uh, deze baby is daar uh, het voorbeeld van. Dankjewel, correspondent Bram Vermeulen vanuit Ban. De politie is op zoek naar de chauffeur van een geldtransport van Brinks... dat vanochtend is beroofd in Ridderkerk. De geldwagen stond bij een bank in het centrum, zegt de politie. Wat we weten is dat uh, twee medewerkers uh, terugkwamen uit de bank... contact zochten met de chauffeur die nog in de auto zou moeten zitten...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 Muammar Gaddafi is vanochtend begraven in de Libische woestijn, precies vijf dagen nadat hij werd gedood door opstandelingen. Waar hij nou precies ligt, dat is niet bekend. Reizend verslaggever Lex Runderkamp vertelt waarom die begrafenis met zoveel geheimzinnigheid is omgeven. verschillende uh, facties in het land, de verschillende spannen, de verschillende uh, tijdelijke regeringen, men was het er niet over eens wat nou precies te doen uh, met het lichaam van Gaddafi.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 Zijn, zijn zoon is ook mee begraven, Moïtasien. dat was een van de zeven zonen. eentje die bekend stond als uh, van een zeer harde lijn, die is donderdag uh, uh, om het leven gekomen. Hij is ook meteen mee begraven, uh, dus nou ja, de, de, de, de familie raakte behoorlijk uitgedund in het leiderschap. Dan Thailand. In de hoofdstad Bangkok is een tekort aan voedsel en water ontstaan. Supermarkten die kunnen namelijk niet meer worden bevoorraad... door de ergste overstromingen die Thailand treffen in zeker 50 jaar. Het tweede vliegveld van Bangkok is gesloten omdat het deels onder water staat. Het internationale vliegveld is nog wel open. Veel inwoners verlaten de stad en die trekken naar het zuiden. Daar zijn geen overstromingen. In 21 thaise regio's blijven scholen en overheidsgebouwen de komende dagen dicht... De regering wil namelijk dat er de mensen zoveel mogelijk binnen blijven... omdat het buiten te gevaarlijk is. De Europese Commissie is kritisch over het plan van het kabinet... om niet de Hetwiegenpolder, maar een ander Zeeuws gebied onder water te zetten. Staatssecretaris Bleker had alternatieve plannen ontwikkeld... als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Met Vlaanderen was aanvankelijk afgesproken... dat de Hetwiegenpolder in Zeeuws-Vlaanderen onder water zou worden gezet... Maar Bleker vindt het zonde om daarvoor landbouwgrond op te offeren. In plaats daarvan wil hij een deel van de schoren- en welzingenpolder... bij Vlissingen onder water zetten... en nieuwe natuur aanleggen in de Westerschelde zelf en bij Moerdijk. Maar eurocommissaris Potocnik vindt dat die plannen onvoldoende onderbouwd zijn... en staatssecretaris Bleker gaat nu verder onderzoek doen. Sport. Volkscoach Bert van Marwijk maakt zich steeds meer zorgen over zijn selectie. Voorlopig kan hij namelijk geen beroep doen op Afalai, Maduro en Pieters. Anjan Robben is al een tijd verre van fit. Door blessures ontbraken tegen Zweden, Snijder, Heitinga en doelman Stekelenburg. Het is maar de vraag of van Marwijk volgend jaar in Polen en Oekraïne... met de sterkste selectie kan spelen. Soms uh, heb je voor een positie in één keer vier, vijf mensen. En soms heb je voor een positie één of geen één meer. En... Um... Ja goed, wat me wel wat zorgen baat is dat we natuurlijk de laatste half jaar veel geconfronteerd worden met blessures. Het team heeft het steeds aardig opgevangen, maar het blijkt nu wel dat we toch ook vrij kwetsbaar zijn. En ik, ik wacht ook al met spanning laatste, die laatste zeven maanden af in, in de aanloop naar het EK. Is dan de spoeling toch wel een beetje dun misschien? Ja, maar dat is ook logisch. Hè? Ik bedoel, wij zijn niet zo uh, uh, we hebben niet zoveel potentie als de, de grote voetballanden. Die hebben meer, wat dat betreft meer mogelijkheden. Dus wat ik al zei, wij zijn wat kwetsbaarder, maar dat weten we al heel lang. Dan tafeltennis. Tafeltenniser Lidje heeft zich met nek- en schouderklachten afgemeld... voor het eerste duel in de finale van de European Nations League. Vanavond, brit Eerland is opgeroepen als vervangster. En verder bestaat de ploeg uit Jiao, Linda Kremers en Elena Timina. We hebben verkeersinformatie. John Sohoka bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Fiel op de A2 richting Amsterdam bij Maarsen 2 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar twee rijstroken. En nog een er door een ongeluk op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Er staat tussen Malden en Kuik 3 kilometer. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Steeds meer mensen kunnen de hypotheek niet meer betalen, constateert BKR in Tiel. In Turkije neemt de kritiek op de hulpverlening toe. Twee dagen na de verwoestende aardbeving wachten duizenden overlevenden nog steeds op tenten en warme dekens. En de politie is op zoek naar de chauffeur van een geldtransport van Brinks dat vanochtend is beroofd in Ridderkerk. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Het is 12 minuten over één. Zometeen het vervolg van NCF's lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, komend weekend wordt de klok weer verzet... en we houden ons nog steeds aan de Greenwich Mean Time, de GMT. Maar hoe nauwkeurig is dat nog, nu er ook atoomtijd bestaat? Op de achtergrond speelt ook nog een fit heat tussen Engeland en Frankrijk. Een gesprek met de man die de tijd in Nederland up-to-date houdt. De directeur van Greenpeace, Sylvia Borren... zet zich al haar hele leven in voor vrouwenrechten. In de vergaderingen waar ze tegenwoordig in zit... is ze vaak de enige vrouw, maar ze laat niet over zich heen lopen... vertelt ze in haar radiodagboek. Ik zeg wel eens, als ik de enige vrouw ben in een groep van uh, tien mannen... dat ik aanneem dat ze het eens zijn... dat vrouwen net zoveel spreektijd moeten krijgen als de mannen. Uh, dat, dat wordt dan altijd als grapje afgedaan. Maar ik pak mijn ruimte wel.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 Komend weekend is het weer zover, dan zetten we dus de klok een uur terug. We slapen dus een uur langer en het wordt vroeger donker... maar verder staat u er waarschijnlijk helemaal niet erg bij stil. Toch is er achter de schermen een felle discussie ontstaan over onze tijd. De Greenwich Mean Time, dat is het, het eikpunt van alle tijdwaarneming... met het absolute nulpunt in Engeland, de zogeheten nulmeridiaan. Wereldwijd gaan er nu stemmen op om die Greenwich Mean Time... af te schaffen en te vervangen voor de atoomtijd. En die wordt dan weer bijgehouden in Parijs. Lunch vraagt zich af, is onze standaardtijd binnenkort verleden tijd? En ik praat erover met Erik Dierks, verantwoordelijk voor het bijhouden van de Nederlandse tijd. Dag meneer Dierks. Goedemiddag. Uh, hoe laat hebt u het nu? Ik heb het nu uh, 16 minuten over uh, 1. Oké, okay, nou dat is het hier ook, dan zitten we redelijk gelijk. Uh, u, u bewaakt de Nederlandse tijd, hè? hoe doet u dat? Uh, daar hebben wij heel nauwkeurige klokken voor. En uh, die klokken die vergelijken wij met klokken die ergens anders op de wereld staan... Uh, al die meedata wordt verzameld. Die sturen wij op naar uh, het internationaal bureau voor maten en gewichten... Zij gaan er dan berekeningen op loslaten en rapporteren dan aan ons terug... wat het verschil is van de Nederlandse tijd ten opzichte van de wereldtijd. En, en is die tijd dan ook nog te corrigeren eventueel? Als wij bijvoorbeeld ietsje achterlopen of voor? Ja, daar hebben apparatuur voor. Dan kunnen we onze tijdschaal een beetje bijsturen. Uh, bij maar daar merken wij, uh, zeg maar gewoon een simpele ziele merken daar verder weinig van? Nee, die, die correcties zijn zo klein, daar, daar merkt een gewone, gewone burger niks van. Nee. En, en waarom is het nodig? Want je zou denken, ach, nou ja, dan doen we dat één keer in zoveel jaar... dan zetten we hem even gelijk... Uh... Maar dit is een, een permanent proces natuurlijk. Ja, het is een permanent proces. Uh, er, er zijn veel processen tegenwoordig die, die gewoon afhankelijk zijn van tijd. Dus daarom is het gewoon belangrijk dat, dat we allemaal dezelfde tijdschaal bijhouden. Niet alleen in Nederland, maar ook uh, in het buitenland. Ja. Nou zijn er dus uh, twee tijden. Uh, uh, dat is die, die, die, die GMT en, en die atoomtijd. Aan uh, de ene kant de Britten en aan de andere kant uh, de Fransen. Ja, uh, de, het ligt iets anders uh, naar, naar mijn waarneming. De, de, de Britten die hebben inderdaad oorspronkelijk die, die GMT geïntroduceerd. Uh, die atoomtijd is niet specifiek Frans, maar is echt een internationale tijd. Die wordt niet alleen door de Fransen gemaakt, maar daar dragen heel veel landen aan bij. Er ja. staan atoomklokken verspreid over de hele wereld. En die dragen allemaal een klein stukje bij. Zo ook onze Nederlandse klokken die hebben ook een bijdrage daarin. Oké, okay, dus als wij denken dat de Fransen daarachter zitten... dan is dat gewoon uh, goede PR van de Fransen geweest, waarschijnlijk. <laughs> ja, misschien. <laughs> en even over dat eikpunt van uh, GMT. Dat ligt dus in Engeland. Waar, waar komt dat vandaan dan? Nou, dat... We uh, moeten terug uh, naar uh, 1700 en zoveel. In die tijd was Engeland de grote zeevaartende natie. En... Uh, om ervoor te zorgen dat, dat de schepen zich uh, goed kon, konden oriënteren op de oceanen, uh, gingen ze navigeren op basis van de sterren en, en de, de hemellichamen. Dus uh, om dan te weten waar ze precies waren, werden de tabellen opgesteld de, met uh, waar alle hemellichamen staan ten opzichte van de aarde. Uh -huh. En uh, da, de, op die hele tabel die die had Greenwich als, als uh, referentiepunt. En uh, dat is uiteindelijk uh, veel, veel jaren later, ergens in 1884, toch gekozen als internationale referentiepunt voor de, de hele indeling van de meridianen. Ja. En wanneer wordt nou GMT gebruikt en wanneer atoomtijd? Uh, met GMT uh, bedoelen we eigenlijk de, de die we waarnemen als we, als, we zo, ja, als we eigenlijk kijken naar de zon. Van wanneer staat de zon op het hoogste punt ten opzichte van ons? Dat is eigenlijk de, de tijd die we als GMT aanhouden. Maar atoomtijd is. Uh... Een, een tijd die is afgeleid van atoomklokken. Ja. Het verschil is dat uh, die atoomtijd veel nauwkeuriger loopt... dan uh, de tijd die we waarnemen als we naar de zon kijken. Want daar zitten best wel variaties maar, in. Maar zijn er instanties die bijvoorbeeld alleen maar gebruik maken van atoomtijd? Of zijn er, uh, want u noemde bijvoorbeeld dat is gebruiken die nog steeds GMT uh, bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk iedereen die op dit moment nauwkeurige tijd gebruikt... die gebruikt de atoomtijd. Ja, dat is gewoon de, de meest nauwkeurig gedefinieerde ja. schaal. Nou is er binnenkort een, een, een bijeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie. En ja. die willen dus inderdaad af van GMT, hè? Ja. Uh, nou, het is tot nu, tot nu toe altijd zo geweest dat... Uh, onze atoomtijdschaal, die wordt uh, zeg maar een beetje bijgestuurd. Uh, zodanig dat die min of meer gelijk blijft lopen met die GMT. En dat, dat bijsturen dat doen we door af en toe een schrikkelseconde in te voeren. Maar voor sommige toepassingen is dat niet altijd even handig. Dat, dat je eigenlijk stapjes hebt in een tijdschaal. Dus wat we zien is dat dat uh, bijvoorbeeld voor navigatiesystemen als GPS dan uh, vinden die organisaties het niet handig om daar een stapje in te voeren. Dus die gaan hun eigen tijdschaal definiëren. Ja. Het gevolg is dan dat, dat we meerdere tijdschalen krijgen op de wereld. En dat geeft weer verwarring. Nee. Dus die, die telecommunie die, uh, die, die kijkt nu naar voorstellen... van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we één tijdschaal... Creëren waar ja. we allemaal gelukkig mee zijn. En, en dat zou dus op basis van die atoomtijd moeten zijn. En gaat dat bij hand, bij, bij hand opsteken? Dat iedereen daar mag stemmen van. Uh, nou ja, we zijn nu voor atoomtijd? Uh, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar ik, ik denk wel dat het. Uh... Op basis van argumenten natuurlijk. En dan met uiteindelijk een stemming daarover uh, wordt een beslissing ja. genomen. Maar als ik u zo hoor, dan gaat het er gewoon naartoe... dat, het, dat dan uiteindelijk die atoomtijd wordt ingevoerd. En daar zijn ze in Engeland uh, ja, behoorlijk emotioneel over geraakt. Uh, Daily Mail maakt er echt een, een nummertje van. Uh, zet zich ook met name af tegen de Fransen. De wraak van de Fransen wordt het ook al genoemd. Wat, wat, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja... De... Waarschijnlijk kijkt deze journalist terug naar uh, enkele eeuwen geleden. Toe, toen inderdaad een enige rivaliteit was toe, tussen Engeland en Frankrijk. om die uh, noordmeridiaan, meridiaan uh, Maar ja, die discussie is eigenlijk al, al lang gepasseerd. We, we erkennen nu allemaal die is die meridiaan als nul-meridiaan. No en daar zal ook niks aan gaan veranderen. Nee. En verder, uh, ja, wat, wat betreft de, de tijdsamenstelling. Ook die gaat nog steeds uit van, van uh, de greenish meridiaan als nulpunt. Maar de. de de samenstelling van tijd, dat is een internationaal gebeuren uh, op basis van klokken die verspreid staan over de hele wereld. Daar dragen zowel de Fransen als ook de Engelsen en heel veel andere landen aan bij. Ja. De, de hoofdredacteur van het Britse tijdschrift Country Life heeft geschreven we weten allemaal hoeveel de Fransen van hun atoomenergie houden. Het is ook nog eens een keer zo lekker rationeel, zo wetenschappelijk. Nooit zijn Fransen gelukkiger dan wanneer ze met abstracte principes als beginpunt kunnen beginnen. Wij Saxen, zijn veel eerder bereid om de wereld te nemen zoals die is. Een planeet die tevreden om zijn as draait. Geeft dat een beetje de discussie weer? Ja, ik vind een vertekend beeld van de discussie. <laughs> in, ja, er zijn inderdaad wat Engelsen die, die zo reageren... maar ik, ik denk dat de, de echte wetenschappers die met tijd bezig zijn... daar een andere blik op hebben. Ja. Uh, binnenkort wordt er dus in Genève uh, over die tijd gestemd. Is het een gelopen race, denkt u? Nou... Uh, het is nog niet duidelijk waar het uiteindelijk naartoe gaat. Er liggen een aantal verschillende voorstellen op tafel. Eén uh, voorstel is, we houden de tijd zoals als die nu is. Dus we gaan af en toe schikkelseconden invoeren. Een andere optie is, van, nou, we schaffen die hele schikkelseconden af. Uh, dus we laten die atoomtijd gewoon uh, uit de pas lopen met de, de zonnetijd... Uh. En nog andere opties, dat zijn uh, van we, we sparen die schrikkelseconde op totdat het een minuut is en dan gaan we eens corrigeren. Ja. Dat zou betekenen dat we misschien over honderd jaar eens één minuut moeten introduceren. Maar u, u bent ook om advies gevraagd, wat, wat hebt u ze geadviseerd? Nou, wij hebben niet echt, echt een heel duidelijke voorkeur. Uh, het belangrijkste wat wij vinden is dat, dat er uiteindelijk gewoon één uh, uniforme tijdschaal komt ja. waar we allemaal gelukkig mee zijn en die gewoon door iedereen ook gehanteerd wordt. Ja. En ja, als standaardinstituut is dat het belangrijkste voor ons, dat we allemaal dezelfde standaard gebruiken. En stel dat het inderdaad op basis van die atoomtijd is, verdwijnen dan ook zomer en wintertijd of houden we dat wel gewoon? Nou, die kunnen we gewoon houden, want op zich die, die zomertijd en wintertijd staat los van de atoomtijdschaal. Dat, dat zijn lokaal geïntroduceerde stappen van één uur, maar die, die atoomtijd die blijft gewoon met dezelfde snelheid verder tikken. Ja. Dus, en wij zullen daar in Nederland ook verder niks van merken. Als, als, het, als dat ineens standaard gaat worden. Nee, ik denk niet dat we daar heel veel van zullen merken. Nee, goed. <laughs> nou, eh, dank voor de uitleg. Erik Dierks weet alles van de tijd. en houdt het eh, voor ons in de gaten allemaal. Dan kunnen wij gewoon doorgaan met onze eigen week. Want het is nu tijd, meneer Dierks. Helaas, we moeten verder. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Het Radio Dagboek. Deze week met. Sylvia Borren, ik ben directeur van Greenpeace Nederland. Het is een bijzondere week, want ons nieuwe schip, de Rainbow Warrior, vaart voor het eerst en vaart naar Amsterdam. En onbedoeld is de komst van dat schip, de Rainbow Warrior, een kans voor Greenpeace om zich positief te presenteren. Na alle kritiek vorige week, met name ook in de Telegraaf, pakt Sylvia Borren die dan ook met beide handen aan. Om het allemaal nog extra druk te maken, er dit weekend ook nog eens een keer het Rainbow Warrior Festival, waar 20.000 mensen worden verwacht. Spannende tijden dus. Sylvia Borren bereidt haar medewerkers vanochtend hierop voor met een toespraak en veel overleggen. Ja doentje voor de kapitein oh wat goed want je gaat, wat leuk uh, ja jij stapt aan boord morgen en uh, nou die kapitein die uh, ja weet je ik bedoel, uh, <laughs> het is fijn als die met een beetje prettig gevoel Amsterdam binnenkomt dacht ik want die krijgt natuurlijk ook een hoop over zich heen dus ik heb er een briefje voor hem bij gedaan oh, we hebben oké. elkaar ontmoet hè in Bremen ja. dus uh, ik heb een crew. nou misschien vind ik wel het allermoeilijkste uh, dat je soms mensen tegenkomt die komt natuurlijk die zo anders in het leven staan uh, die zo het niet met je eens zijn. En die op geen enkele manier meer luisteren naar de wetenschap... de argumenten, de feiten. Dus de klimaatskeptici, die zijn ontzettend aan het spinnen. En die, uh, daar kan je geen discussie mee voeren. Omdat je eigenlijk niet meer in een ruimte voor debat kan komen. Omdat je dan uh, slogan tegenover slogan moet zetten. En ik ben dus niet... Ik vind het moeilijk om... Uh, botten, one-liners, te blijven zeggen en te blijven zeggen en te blijven zeggen... terwijl je dat soms wel moet doen. Dat vind ik moeilijk. Hier ja, gaat in mijn, tas. Ja. Ja, mijn tas vol. Die naar naar, gaat naar het schip morgenochtend. En nou moet ik nog even mijn papieren pakken voor de hele toespraak. Ik ben nooit helemaal zonder zenuwen als ik weer voor iets sta... Als ik het goed heb geen uh, contact meer te krijgen... met de ander die tegenover me staat, dan word ik kwaad. En dan uh, voel ik... Uh, een, uh, ja, een, een, een boosheid in me komen... die volgens mij te maken heeft met uh, mijn jeugd. Als ik het gevoel had, ik kom niet door. Mijn vader neemt me niet serieus. Mijn broers die stampen over me heen. Ik word niet gehoord. En dat is een hele oude boosheid die dan in me komt. En ik... Uh, vanuit die kwaadheid ben ik zeer verbaal. Maar soms ook voor de ander uh, ook niet erg prettig. Omdat ik daarin ook heftig kan zijn. Laura, jij, uh, jij geeft dadelijk het seintje als we, uh, als we, ver, als we, als we verder gaan. Hè? Ik begin nu. Um, beste mensen, het eerste wat ik graag wil... is om door te spreken over wat gebeurt er gebeurt vanaf donderdag vier uur als uh, het nieuwe schip Rainbow boworje hier binnenkomt varen. Uh, wat gebeurt er op de vrijdag? Van... Als je eenmaal uh, de bril op hebt gezet om te kijken... hoe zit het tussen mannen en vrouwen, kan je die bril nooit meer afzetten. Dus ik zie en merk dat eigenlijk altijd. Het verraste mij dat ik in de milieubeweging in Nederland... Uh, weer minder vrouwen tegenkwam dan ik uh, dacht... In de organisaties wel hoor. Maar ik zit in een aantal van de overleggen. Hopen eens weer met uh, 90% mannen. Ja? ja Oké. Okay. Everybody happy? Heel goed. Bernadette. Oof. Waar is ze? Ik heb nog geen koffie gehaald. Eén Ik zeg wel eens: als ik de enige vrouw ben in een groep van uh, tien mannen, dat ik aanneem dat ze het eens zijn dat vrouwen net zoveel spreektijd moeten krijgen als de mannen. Dat zou betekenen dat ik meer aan het woord moet kunnen zijn. Uh, dat, dat wordt dan altijd als grapje afgedaan. Maar ik pak mijn ruimte wel. En in die zin, ik ben dus uh, opgevoed met vijf broers... en ik heb wel geleerd mijn mannetje te staan. Soms is het nog steeds zo... dat een meneer tegenover mij een beetje meewarig uh, tegen mij spreekt... En daar ben ik niet geschikt voor. Dat vind ik heel vervelend. Als ik daar iets over zeg, wordt het altijd ontkend, maar het houdt meestal wel op. Mag ik even kijken of er nu op dit moment vragen aan Bernadette of van mij... of er op dit moment vragen of onduidelijkheden zijn? Wie? Wauw. <lacht> Deel 2 van het radiodagboek van de directeur van Greenpeace, Sylvia Borren. Gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn, mogen blijven. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Eerst is hier nu uh, Renate. Radio 1, het NOS-journaal. Zo'n 40.000 mensen kunnen hun hypotheeklasten niet meer betalen. Dat heeft het bureau kredietregistratie becijferd. Twee jaar geleden waren dat er nog 32.000. De betalingsachterstanden ontstaan vooral na een echtscheiding of na ontslag. De militair die zondag in Voorschoten zwaar gewond raakte door een zelfgemaakte bom... moet één van zijn handen missen. Hij is geopereerd en buiten levensgevaar, meldt Defensie. Zondag werd in Voorschoten een zelfgemaakte bom ontdekt... die was vastgemaakt aan een flitspaal. Toen de bom was weggehaald, ging hij alsnog af. De politie zoekt de chauffeur van een geldtransport van Brinks... dat vanochtend is beroofd in Ridderkerk. Toen twee medewerkers van Brinks een bank uitkwamen... zagen ze dat de deuren van de wagen open stonden en de chauffeur was verdwenen. Ook is er veel geld weg. De politie heeft geen idee of de chauffeur is gegijzeld... of deel uitmaakt van het complot. En in Turkije is een baby van twee weken oud levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind lag daar sinds de aardbeving van zondag en lijkt kerngezond. De baby is inmiddels herenigd met de vader. En tot zover het nieuws van dit moment. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met een file op de A2 richting Amsterdam. Er staat tussen Kroop het Oude Rijn en Maarsen drie kilometer. Er staat een auto met pech en die blokkeert bij Maarsen twee rijstroken. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Jonge asielzoekers die langer dan acht jaar op een verblijfsvergunning wachten... zouden gewoon in Nederland mogen blijven, vinden ChristenUnie en Partij van de Arbeid. Die hebben hiervoor een uh, initiatiefwet ingediend. Jongeren die in Nederland zijn ingeburgerd worden... Uh, de dupe als, uh, als je ze uh, alsnog wegstuurt, is hun idee. Een van de jongeren die eigenlijk uh, weg zou moeten, is Mauro Manuel...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 Ja, hoe het nu uitziet kan ik niet zeggen hoe mijn toekomst er nou uh, uit gaat zien. Veel Tweede Kamerleden willen dat er voor Mauro een uitzondering wordt gemaakt. Net als voor de Afghaanse Sahar is gebeurd en ook haar lotgenoten. Wat ChristenUnie en PvdA willen is dat, nu een einde, dat er nu een einde komt aan die uitzonderingen en onduidelijkheid. Is het een goed idee om deze kinderen van asielzoekers een status aparte te geven? Of wordt jarenlang procederen hiermee alleen maar aangemoedigd? Ik ga over praten met Hans Pekman, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag meneer Spekman, goedemiddag. En hey, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, daar komen ze. Migratie is een verrijking voor deze samenleving. Ja. Minister Leers is streng en rechtvaardig. Nee. Kinderen zijn de toekomst. Ja. U mag thuis, waar u ook maar bent, ook meepraten natuurlijk over onze stelling. Die luidt als volgt, asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn, mogen blijven. Als u het daarmee eens bent, of mee oneens... sms dat dan vooral naar 7070. Kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Dat telefoonnummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. U zegt natuurlijk eens op die stelling, meneer Spekman. Ja, zeker. Maar ook niet zonder meer hoor. Want ik wil geen vrije brief geven voor mensen dat ze de illegaliteit onderduiken. En dan op een gegeven moment na acht jaar zeggen kiekeboei ben ik. En nou kom ik in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Want wij zeggen juist dat mensen moeten wel constant in het zicht van de overheid blijven. Illegaliteit moet niet beloond worden. Nee, Maar toch even, want er zijn al zoveel regels uh, in het asielbeleid. En, en, en nog allerlei plannen van minister Leers uh, om die nog eens een keer te verscherpen. Dus waarom is deze wet nog nodig? Nou ja, omdat ik ik ben ook zeer voor de plannen van minister Leers om de procedures te verkorten. Alleen wat ik zie dat ontbreekt nu, is de rechten van kinderen. De rechten van kinderen zitten nergens in de asiel... en in de vreemdelingenwetgeving zijn ze vastgelegd. En ik wil niet dat de kinderen uiteindelijk de dupe zijn... van nog falend ouderschap, nog een falende overheid. En dat is nu wel zo. Dus in heel veel gevallen is de overheid traag... houdt zich niet aan besluitvormingstermijnen, maakt fouten... waardoor uiteindelijk kinderen in een situatie komen... zoals Mauro of zoals Sahar in het verleden, maar ik ken er veel meer. Uh, helaas. Uh, en dat je die dan alsnog moet terugsturen. Dat vind ik echt ja. onmenselijk. Die zijn hier thuis, die zijn hier geworteld. Die hebben hier hun vrienden ja. en thuis hebben ze helemaal niks. Dat zijn twee vooruitgeschoven voorbeelden die we allemaal uh, we, ja, iedereen ja, wel wat van, van heeft meegekregen. Maar hoeveel meer zijn er dan? Hoeveel, kinderen Wij vaatgen? verwachten, uh, en nogmaals, als de overheid helemaal niet zou falen... zou er niemand voor een aanmerking komen. Maar waar de overheid fouten maakt, moeten dus kinderen niet te dupe zijn. Onze inschatting is, uh, en dat is een vrij reële inschatting denk ik... dat het ongeveer om 800 kinderen gaat, maximaal... Uh, die er voor een aanmerking zouden komen. En als dan na de overheid uh, zeg maar doorgaat met werken zoals het nu is, en dat moet wat mij betreft beter, dan zou het een tiental zijn per jaar. Ik hoop dat de overheid beter gaat werken en oude fouten niet herhaalt, procedures versnelt, veel sneller duidelijkheid biedt en daar ook actie op zet. Uh, maar anders zijn dat ongeveer de getallen. En wat voor kinderen zijn dat? Dat zijn kinderen met ouders ook gewoon? Voor het grootste deel wel. Ze zijn het kinderen die hier misschien op uh, één, tweejarige leeftijd... sommige op achtjarige leeftijd hier zijn gekomen. Die hier zijn groot gegroeid. En die inderdaad net zoals Mauro gewoon lid zijn van een plaatselijke voetbalvereniging. Of wat dan ook uh, daar op school zitten. En eigenlijk alleen nog maar de Nederlandse taal beheersen. Uh, en niet meer de taal van het land van herkomst van hun ouders. En ook al niet de cultuur. Ze zijn hier. Hier geworteld, ze zijn hier thuis, hebben hier ja. hun vrienden en hun kennissen. Nou, kan minister Leers zijn, zijn uh, discretionaire bevoegdheid gebruiken om uitzonderingen te maken? Dat heeft hij gedaan, bijvoorbeeld in het geval van die Sahar. Uh, dus ja, waarom is dat niet voldoende? Nee, nou, dat was niet een discretionaire bevoegdheid. Dat was gelijk een regeling voor een uh, wat grotere groep. En dat was met als uitgangspunt dat Afghaanse meiden, en dat is waar, uh, heel moeilijk terug kunnen keren omdat die daar een heel ander leven moeten leiden. Wat wij doen is gaat iets verder. Wij zeggen alle kinderen die in principe hier al heel lang zijn, dus acht jaar, of langer. Uh, en dat is te wijten aan de overheid. En de ouders hebben wel hun best gedaan om mee te werken aan die terugkeer. Zijn dus in het zicht van de overheid gebleven. Ja, die mensen, daar moeten we gewoon een keer de doorslag geven aan de rechten van het kind in plaats van alleen maar onze eigen angsten. Waarom is eigenlijk die grens van acht jaar gekozen? Die acht jaar die komt voort uit dezelfde regeling bijvoorbeeld voor Sahar, is ook acht jaar. Uh, bij 1F, dat zijn uh, verdachten van oorlogsmisdaden, was ook een achtjarige regeling voor de kinderen daarvan. Dus het sluit een beetje aan uh, bij die twee regelingen. En het sluit aan bij ook rapporten die er zijn. wanneer kinderen echt schade oplopen als ze nog terugkeren naar een ander land. Uh, dat zijn rapporten van mensen die daar hun vak van hebben gemaakt. die zich verdiept hebben in wat het met kinderen doet. En die zeggen allemaal: ja, je moet echt eigenlijk al na vijf jaar, maar zeker na acht jaar. Kan je die kinderen niet meer terugsturen voordat ze daar echt schade en hinder van gaan ondervinden, die heel groot is. Ja. Nou heeft Leers dus gezegd, hè, van, uh, dat heeft hij anderhalve week geleden gezegd, dat hij uh, steeds meer asielzoekers binnen acht dagen wil laten horen uh, of zij in Nederland mogen blijven of niet. Um, ja, dan is het probleem dat het uiteindelijk van de baan. Ik zeg ook, als, als uh, alle woorden van dit kabinet, van het vorige kabinet... allemaal worden wagen, maakt dat het allemaal sneller gaat... dat de overheid goed gaat functioneren... Ja, dan is er niks aan de hand, dan faalt de overheid niet meer. Dan komt er niemand meer voor een aanmerking. Maar, de, maar dan is die initiatiefwet alleen... dus niet nodig? Nee, ik wil kinderen... Uh, en overigens geen enkele burger in Nederland... Uh, afhankelijk maken van de mooie woorden die hier in Den Haag worden gesproken. Dus ik wil een grens stellen. En dat is, als kinderen de dupe zijn van een falende overheid... ondanks alle mooie woorden die nu alle jaren door heel veel ministers worden gesproken... dan moeten we als kinderen niet de dupe van zijn... en moeten wij zeggen, jij bent hier thuis, jij mag hier blijven. Mm. Wij kiezen voor het belang van het kind. Even over de minister, want net bij de keuzes vroeg ik u... is die streng en rechtvaardig en u zei nee... Nee, omdat, wat, wat niet streng nou ja, niet of niet rechtvaardig? Uh, hij is uh, zeker wel streng. En daar ben ik het overigens mee eens. Uh, Want we kunnen niet iedereen zomaar uh, toelaten. Alleen, ik vind dat je pas rechtvaardig bent... als je ook soms je nek durft uit te steken voor bepaalde mensen. En dan niet uh, door angst terugslaat of met allerlei woorden komt. Uh, waarbij je voor mensen zoals Mauro en andere kinderen... in die situatie eigenlijk weinig betekent. Ja. Een van de dingen die je ook noemt... is dat die kinderen uh, die terug moeten naar uh, het land van herkomst... zullen we zeggen, dat die de taal niet spreken. Maar dat is toch ook een verantwoordelijkheid van die ouders dan? Nou ja, nee, dat vind ik niet. Want we hebben internationale kinderrechtenverdrag. Ik weet niet of jij kinderpostzegels aan de deur koopt. Ik wel. Uh, maar we nee, moeten meer doen dan dat. Ik ben meestal niet thuis. Je, sorry? Ik ben meestal niet thuis. Dan ben je meestal niet thuis. Je kan ze ook nabestellen. Ja, dat doe ik. Het is vast wel voor een goed doel. Maar kinderrechten is echt serieus. Ik vind dat wij met z'n allen in deze beschaving voor kinderrechten moeten vechten. En dat is geen dode letter... of alleen maar het doneren aan een goed doel of kinderpasseigels kopen. Maar dat is ook staan voor kinderrechtenverdragen. En in de internationale kinderrechtenverdragen... daar staat dat kinderen recht hebben op een eigenstandige afweging. En als er nu blijkt uit allerlei rapporten en onderzoeken, dat het echt buitengewoon schadelijk is... om kinderen na zo'n lange tijd terug te sturen, dan vind ik dat je als overheid moet zeggen... dat doen we hmm. dus niet. Zeker niet. Omdat wij zelf dan fout hebben gemaakt, want anders waren ze al veel eerder ah. terug. Maar krijgen die kinderen dan een eigen status, dat, laten we zeggen, los van hun ouders? Of nee. is dat gelijk één heel verhaal dan? Dat is één één verhaal, want je gaat niet kinderen scheiden van hun ouders. Maar de bodemlijn is dus... Nogmaals, als de overheid niet faalt, komt er niemand voor een aanmerking. Maar ik wil niet dat kinderen de dupe zijn van een overheid die wel faalt. Ja. En dat gebeurt maar al te vaak. Maar goed, dat, dat is dan misschien één uh, element. En, en dat, daar wordt ook veel op gereageerd op onze site ook. Want die zeggen dan, ja, dan worden toch ouders die, uh, die uh, nou ja, een beetje, beetje de procedures uh, rekken, proberen uh, nee. tegen, te, te, tegen het te doen. Die ja. worden eigenlijk beloond voor hun gedrag. Nee, want dat is nou net wat we in deze wet goed hebben omschreven. En ook wat ik zelf heel belangrijk vind, dat slecht gedrag moet niet beloond worden. Dus we hebben gezegd, je moet in het zicht blijven van de overheid. De Vluchten in de illegaliteit is er dus niet bij. Dan kom je niet in aanmerking, je kinderen niet. Hoe vreselijk ik dat ook weer vind voor die kinderen. Maar alle dilemma's los ik niet op in de asiel- of vreemdelingenwet. Maar dan kom je niet in aanmerking voor uh, die vergunning. Op basis van onze wet. Want je moet in het zicht van de overheid blijven. Je moet meewerken. Je mag niet wegvluchten in de illegaliteit. Maar als je dus keurig zelf daar allemaal aan houdt. Maar het is de overheid... die iedere keer de, de procedures traineert. Of die ervoor zorgt... Eh, misschien dat op het laatste moment, net voordat het in de rechten komt... zo'n procedure intrekt bij de rechter. Waardoor het weer een jaar in de vertraging schiet. En dat gebeurt echt regelmatig. Dan wil ik niet dat kinderen daarvan de dupe zijn. Nou, toch is dat niet wat, wat veel mensen voelen. Want die hebben het ook over asielzoekers. Ja, advocaten. Hè, die zeggen ja. ja, die rekken die procedures expres. Ja. Uh, nou ja, en, en, en eigenlijk zijn dat de schuldigen. Volgens, ja, volgens het het veel ik. mensen die reageren op onze website. Nou ja, daar moeten mensen gewoon... Dat snap ik al heel goed. Uh, want dat wordt heel veel gezegd door de politiek. Uh, door heel veel politici. Maar dan moeten mensen even zelf terugdenken met hun omgang met de overheid. En hoe slordig soms de overheid is om binnen bepaalde termijnen... bijvoorbeeld een vergunning te geven voor iets simpels als een dakkapel. Dat loopt heel vaak buiten die termijnen. Dus de overheid doet het niet altijd goed. En waar de overheid het niet goed doet, wil ik niet dat kinderen de dupe zijn. Nee. Uh, nog even, want je hebt dan nog de, de AMA's. Hè? Dat zijn uh, alleenstaande minderjarige asielzoekers. Uh, blijkt is nu dat zij mogen blijven tot ze 18 zijn. Uh, wat, voor wat, wat voor consequenties heeft, uh, heeft dat beleid eigenlijk? Ik vond en ik vind uh, dat op het moment dat een AMA op een goede manier terug kan keren... ook voor zijn achttiende, dat dat zou moeten gebeuren. Dat daar is ook wat ik Leers het... wil, hè, eigenlijk? Ja, Die daar ben ik het eens met uh, de minister. Want le het heeft helemaal geen zin om een kind hier heel lang te laten... en vervolgens hem dan niet meer terug te kunnen sturen... omdat hij hier geworteld is. Dus ik ben daarvoor dat op het moment dat iemand daar... een redelijk alternatief heeft in het land van herkomst... moet je hem terugsturen. Maar ook hier geldt weer hetzelfde als iemand hier komt... En hij blijft die maar, en hij blijft die maar. Misschien wel omdat net zoals in een land in Syrië... opnieuw weer ook oorlog uitbreekt. En dan kan je toch niet iemand terugsturen. Ken een jongen uit Syrië van 17 jaar... die hier een tijd geleden is gekomen? Ja, op een gegeven moment moet je dan de knoop doorhakken. Hoe lang blijf je trekken? Ja. De, de PVV noemt het een voorstel... Uh, even uw plan, noemt dat een voorstel... Uh, uh, zeg maar, die noemt dat voorstel een beloning voor illegaal verblijf. Ja, dat is niet waar. Ik heb uh, Sietse Fritsma... Uh, gisteren de, ook de wet toegestuurd en, uh, en uh, ook juist gezegd, en dat meen ik ook echt oprecht... dat ik nog steeds hoop dat ook de PVV, net zoals CDA en de VVD, voorstemmen. Omdat wij het geen beloning maken op illegaliteit, want die komen er niet voor een aanmerking. Maar alleen een keuze maken voor mensen om ze te beschermen tegen een overheid die niet functioneert. Ja. En dan nog even naar die zaak Mauro, want daar wordt toch een, een uitspraak verwacht hè, binnenkort. Ja. Uh, wat denkt u, welke kant gaat het op? Want we hadden het net even over de illegale. Uh, die komen niet in aanmerking. Hij, hij is toch in feite zo'n illegaal? Nee. Hij is volstrekt legaal. Hij zit bij een pleeggezin. Hij heeft pleegouders. Uh, hij is hier volstrekt ingeburgerd. Ik hoop, hartsgrondig dat hij niet afhankelijk is van ons wetsvoorstel. Hij zou daar overigens voor een aanmerking komen. Maar dat hij een leers alsnog gebruik maakt... of van zijn discretionaire bevoegdheid, of zegt... Alle kinderen die in een pleeggezin hebben gezeten uh, en dat langer dan acht jaar, die komen voor een aanmerking uh, ook voor een verblijfsvergunning. Omdat echt va is vastgesteld: dat is geen fantasietje van mij. Dat als kinderen, zeg maar, als alleenstaande minderjarigen hier in dit land zijn. en zo lang bij een pleeggezin zitten dat ze hier volstrekt thuis zijn en helemaal niks meer hebben met het land waar die ooit vandaan kwam. en dat was Angola, waar die is weggestuurd. Ja. Nou ja, waar die op het vliegtuig is gezet. Ja op een hele brute manier uh, en wat hem heel veel schade ook heeft opgeleverd. En waar ik echt ont enorme bewondering heb voor zijn pleegouders uh, dat die hem zover hmm. hebben gekregen zoals hij nu is. Als dat... een trotse jongeman die volop meedoet in de Nederlandse samenleving. Welke kant gaat het op in die kwestie, denkt u? Ik hou me hard vast. Ik hoop uh, echt van harte uh, dat uh, de CDA durft vast te houden aan waar ze verstonden. En dat is geeft die jongen een kans op zijn bestaan hier. En dan geen schimmig bestaan met een ingewikkelde regeling... maar recht voor zijn raap. Hij krijgt een verblijfsvergunning omdat hij die verdient. Goed, um, we gaan terug naar uw initiatiefwet samen met de ChristenUnie. En uh, de stelling die we daaruit gedestilleerd hebben is deze. Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn, mogen blijven. Hans Pekman zegt daar uh, volmondig eens op. Uh, er zijn nu 1600 mensen geweest die hebben gestemd. 61% is het eens, 39% is het oneens met de stelling. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, ja, ik wil even reageren. Ik ben er dus... Niet eens met de heer Spekman, die ik vaak heel heel vind. Maar in dit geval vind ik, als het een tijdelijke maatregel is... dan kan ik me iets voorstellen, ook voor die Maura. Maar het is een publiek geheim dat er dus bijvoorbeeld in AZC... de mensen meteen zwanger worden, omdat dat uh, natuurlijk hun manier is... om een asiel, asiel aan te vragen en te krijgen... Dus uh, ja, wat dat betreft ben ik het met minister Leers eens. En uh, ja, het is voor vluchtelingen en niet voor alle gelukzoekers... die dan, zodra ze hier zijn, zwanger worden... en dan uh, zorgen dat ze een asielverblijf uh, nou. of een verblijfsvergunning krijgen. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, ja, Goedemiddag. Ja, goeiemiddag, met Rebecca Pijperman uit Almere. Ik wil graag reageren... Uh, ik vind het een prima voorstel wat er gaat komen dat kinderen hier absoluut niet te dupe van mogen worden. Zij hebben er niet om gevraagd en iemand die hier al acht jaar is, die kun je niet meer terug naar het land van herkomst sturen. Uh, die zijn al veel te zwesterst en daar komt nog uh, bij van hoe is het mogelijk dat het acht jaar is... Binnen vier à vijf jaar moet toch duidelijk zijn of iemand hier kan blijven of niet. Daar moet de overheid dan uh, zijn beslissingen op kunnen nemen. En de ambtenaren hun werk moeten nou. doen en afmaken. Net zoals in bedrijfsleven moet je gewoon je werk afmaken binnen nou. een bepaalde tijd. En waarom kan dat binnen de overheid niet? Ja, omdat je hier natuurlijk met allerlei ingewikkelde procedures zit. Je moet dingen achterhalen. Uh, er wordt vaak niet altijd even goed meegewerkt. Dat is hè, wat, wat de criticasters ook van dit hele verhaal natuurlijk zeggen. Ja, dat, dat, dat, is dat, dat, dat procedures expres natuurlijk getraineerd worden om maar inderdaad zo lang mogelijk hier te blijven. Als overheid kun je ook sancties stellen naar instanties om, om, om op tijdig te reageren. En het is een, ja. het gaat, tegen elkaar, het gaat tegen elkaar in. Als de overheid vragen stelt of een onderzoek doet. Kunnen zij als overheid stellen, wij ja. willen binnen een maand of binnen twee ja. maanden willen wij een reactie. Ja. Duidelijk, duid, duid, u steunt dit voorstel. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. goedemiddag. Ja, goedemiddag met Jacco Wijbers. Dank Jacob. Ik ben, Jacob Jacob. Um, ik ben uh, sowieso kinderen die natuurlijk uh, al acht jaar op school zitten, die uh, zijn natuurlijk compleet ingeburgerd in Nederland. En die weten gewoon, ja die weten gewoon niet meer hoe het in hun eigen land is. Uh, ze krijgen hier onderwijs uh, alle ja, rechten en plichten in Nederland uh, leren ze kennen. En als je ze dan acht jaar terugstuurt, dan weten ze gewoon totaal niet waar ze terechtkomen. Dus wat zeg je op deze stelling? Ja, dus van mij mogen die kinderen hier blijven. Ja. En Ik zeg zelf een maximale tijd van vier jaar. Want ik denk dat het langzat is om uh, dingen goed te achterhalen. Dus jij vindt dat die periode zelfs nog terug, teruggedraaid ja. moet worden? Vier jaar, ja, en dan moet het al duidelijk zijn. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik vind ook, met vier jaar hebben ze het al uh, moeten kunnen bezien... dat die kinderen gewoon hier moeten blijven. En niet wachten tot acht jaar, want dat is gewoon pure kindermishandeling. Dat doe je toch niet? Dus ik zou zeggen, hard vechten. Met vier jaar moeten ze dan gewoon hier blijven. En als, zoals ik net hoorde, dat sommige paren zorgen... dat de vrouw zwanger wordt als ze hier aankomen... ik zou zeggen, binnen drie maanden bekijken, hier blijven... Of weg. Maar laat ze niet acht durren, nee. zoals onze regering dit doet. Dank u wel, mevrouw. Stam.nl, Goedemiddag. Ik hoor een auto. Hallo? Ja, goeiedag. Ik oh, ben ik in, uh, in ja, Langenhuizen, Gravenstein. Ik ben het wel eens met de stelling, maar ik ben het niet eens met de dat Spekman migratie dus een pluspunt is voor Nederland. Daar ben oh. totaal niet tegen. Ja, dat is weer een heel andere discussie. En dat hadden we hem even als een soort keuze voorgelegd. Uh, Naar nou, aanleiding natuurlijk van leers die die vraag ook kreeg. Uh, maar goed, daar bent u het dan niet mee eens. Maar u zegt wel, die kinderen moeten wel blijven wat u betreft. Ja, ja natuurlijk. Die kinderen moeten blijven. Want uh, dat, dat vind ik wel. Maar uh, migratie uh, maakt onze uh, staatskalf alleen maar leger. Ja, okay. Want uh, de meesten komen alleen maar de hand op houden. Ja. Dat... Goed, nou, dat is toch wel een opmerkelijk standpunt, want hij zegt dat die kinderen dan nou wel mogen blijven. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Martijn Loffenberg. Dag. Ik uh, ben het eens met de stelling. Uh, ik vind het inderdaad schandalig als wij uh, kinderen zo lang laten wachten op een status. Dat, uh, dat zou niet moeten mogen. Daarnaast, uh, onze bevolking vergrijst. Uh, veel mensen gaan met pensioen. Uh, ik denk dat asielzoekers die. Uh, status verdienen en welkomen bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie. En ook deze kinderen hebben dus een toekomst wat u betreft? Zeker. Ja, dank u wel voor het bellen meneer. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag mevrouw. Ik spreek met Charlotte Wolf. Ik vind natuurlijk dat die kinderen moeten blijven. Want de oorzaak is het verkeerde asielbeleid... Van de overheid. Dit is toch ethisch niet verantwoord om kinderen terug te sturen. En ook die ouders moeten blijven. We, we gaan toch niet op naar een misdadige situatie hier in Nederland. De kinderen moeten blijven. Ze zijn geïntegreerd. Je kunt dit niet een kind aandoen. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, Goedemiddag met uh, Jan Kattenleit. Hallo. Dag Jan. Hallo. Uh, ik ben het uh, volmondig eens met de stelling... En uh, de, er is een stem met het hart en volgens mij heeft de heer Spekman dat al heel goed verwoord. Het is ook uh, onderbouwd, uh, die acht jaar uh, naar die tijd kun je de kinderen niet meer terugsturen. En uh, wat de vorige spreker ook al zei, ontgroening gaan we er ook mee tegen. Dus laten we ze met open armen en hartelijk blijven ontvangen. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag. Dag. Ben ik in de uitzending? Helemaal. Ja, goedemiddag. Ik wou inderdaad ook graag mijn mening uh, zeggen. Uh, in principe gun ik aan alle kinderen het allerbeste, maar u wil niet weten in de afgelopen tien jaar hoeveel kinderen zijn er verwerkt door de ouders in de uh, gok, zeg maar, in de wetenschap, dat hoe meer kinderen ze zouden maken, hoe meer kansen dat ze zouden maken om een uh, verblijfsvergunning. Uh, ja, dus u zegt, en, die, die en, kinderen worden in feite gebruikt uh, op nou, deze manier om, om, om hier te kunnen blijven, ook voor de nou, ouders? Tuurlijk. Nou, dat ging het gerucht een jaar of tien of acht ongeveer geleden. Van, uh, uh, maken jullie, we werden advies gegeven van maken jullie kinderen... Want de du procedure duurt het zo lang dat daarna zijn de kinderen al uh, uh, groot geworden in Nederland. Ze spreken met de taal niet van uh, waar ze vandaan komen. Ja. En op die manier maken, zouden jullie kansen maken om een verblijfvergunning. En daar moet het ook uh, niet om draaien. Ja. Maar, u, maar u, zegt, u, zegt uit... dat, u zegt dat gerucht ging. Hoezo, waar ging dat dan? Nou, toevallig ken ik een paar uh, asielzoekers, dus uh, ik ken die verhalen. Ah. En alles is gebaseerd op uh, leugens. Zeg dat je homofiel bent en dan uh, sturen ze je niet terug naar je eigen land omdat het gevaarlijk is om homofiel te zijn. Uh -huh. uh, man, u wil willen niet weten hoeveel is het niet verzonnen om aan hun ja. verblijfvergunningen... Maar, maar, maar, te maar komen. Nu, nu naar die kinderen, hè, naar de actuele kwestie. Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn mogen blijven. Ja, Wat zegt u ik, dan? Gezegd, ik gun aan de kinderen alle geluk van de wereld. En als, uh, als ze hier uh, gelukkig mogen zijn, dan uh, gun ik ze wel. Maar mag ik één kleine ding tot slot zeggen? Heel Tis kort. Mauren, als hij als ziet te luisteren naar Mauro, ja. mag hij zich geen zorgen... als die teruggestuurd wordt naar Angola. Want met alle respect voor Nederland en alle Nederlanders... ik denk dat Angola veel en veel leuker is dan Nederland. Dus oh. mag hij zich absoluut geen enkele zorg zo. Het leven kan fantastisch zijn ook in Angola. Het weer is in ieder geval beter lijkt me daar. Dank u wel voor ja. bellen. Uh, we ja, gaan ja, terug ja. naar Hans Spekman, uh, die overigens daar nou iets anders over denkt, uh, over Mauro. Want die hoopt dat hij hier mag blijven. Tweede maar Kamerlid. Ja, maar het, ook uh, omdat Mauro dat zelf graag wil. Ja. en zijn pleegouders. Want het weer kan daar wel mooi zijn. <laughs> uh, en, en daar uh, kan wel iemand anders zeggen dat het land daar fantastisch is. Maar hij is ja. hier helemaal thuis. In feite is hij gewoon Nederlander uh, ja. geworden, zegt hij. Ja. Uh, Goed, dat is over de Mauro-kwestie. Daar, daar komt ongetwijfeld binnenkort meer nieuws over. Nu even naar onze stelling. Hè. Um, opvalt dat, dat, dat hadden we net ook met, met de aftrap even het percentage, dat veel mensen het eens zijn met u. Toch ook een paar mensen die, die dan nou ja, zeggen dat die kinderen ook worden ingezet natuurlijk om, om uiteindelijk voor die ouders ook om, om hier te, te kunnen blijven. Hoe reageert u daarop? Nou ja, ik, heb, ik zeg niet voor niks... je moet kinderen niet slachtoffer laten zijn... nog van falende ouderschap en nog van falende overheid. En ik ben er ook altijd voor geweest... Uh, dat uiteindelijk de rechter ook kijkt of een ouder wel een goede ouder is... en een onverantwoord gedrag uh, vertoont. Uh, dus daar moeten ze ook naar kijken... Uh, en we hebben die termijn natuurlijk ook niet voor niks op acht jaar. Daar heb ik net ook al, ook al wat over gezegd. Dus het is niet echt zo dat het lonend is om, uh, om kinderen te krijgen... om hier maar te blijven. De overheid moet gewoon optreden binnen die acht jaar en zijn werk doen. En een asielzoeker kan het never nooit niet... zelf, als de overheid goed functioneert, acht jaar rekken. Dat ligt echt ook aan die falende overheid... die zo lang uh, duurt over procedures en termijnen waar, laat versloffen. waar komt dat beeld dan toch vandaan? Want dat is toch wat je heel vaak hoort. En, en natuurlijk niet die mensen zelf misschien, maar die worden door advocaten... Nou ja, omdat het altijd prettig is om naar te luisteren. Dat het vooral niet aan de overheid ligt, uh, maar altijd aan de ander. En dat vertellen dus heel veel politici met heel veel plezier. Uh -huh. Maar als je naar de feiten kijkt, is het vaak ook echt de overheid die procedures laat versloffen. En ik weet heus wel, kijk wat er wordt gezegd over sommige mensen zijn zo wanhopig uh, op zoek naar hier te blijven, dat ze ook soms liegen. Dat komt voor. Daar, ik wil ook niet in naïviteit tegen een boom lopen. Ik wil alleen kiezen voor de rechten van die kinderen. Daarom hebben we die procedure lang gedaan. En hebben we ook in de wet omschreven dat mensen echt in het zicht van de overheid moeten blijven. Niet in die illegaliteit onder moeten duiken. Zodat de overheid kan werken aan de terugkeer van die mensen. Uh, welke kant gaat het op met dit uh, voorstel, deze initiatiefwet? Nou ja, ik, ik hoop echt echt met heel mijn hart uh, dat ik nu een keertje erin kan slagen... om de hele politiek dezelfde kant op te laten Want, want u zei dat VVD en CDA het ondersteunen? Nee. Oh, ik zeg dat ik dat hoop. Net oh, zo goed okay. als dat ik dat hoop ah. bij de PVV. Omdat ik wil dat wij afgaan van dat links-rechts het asiel. Want daar helpen we helemaal niemand mee. We moeten gewoon kijken naar dingen die werken in asiel- en vreemdelingenwet. Zonder dat we dus te naïef zijn de ene kant op of de andere kant op. En ik denk dat wij een wet hebben gemaakt, wel voor de wind van de ChristenUnie en ik. Uh, waar iedereen mee uit de voeten zou moeten kunnen. Omdat we kiezen voor het belang van kinderen. Uh, maar niet zo naïef zijn uh, dat we blind zijn voor fout gedrag. Goed. Nu uh, wachten wat de reacties uh, ook met name in Politiek Den Haag zullen zijn. Dank voor nu uh, voor de bijdrage aan standpunt.nl Hans Spekban, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Kijk nog even naar de tussenstand op onze site. Er wordt veel gestemd, zie ik. Bijna 1800 mensen intussen. 62% is het eens met de stelling, 38% oneens. Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn, mogen blijven. U kunt de hele middag blijven reageren. En dan uh, laat u de radio lekker aanstaan, want na twee is er Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, het wordt een beetje gevaarlijk bij ons... want er komt een Europees kampioen boksen. Marichel de Jong met oh ja, dit ja. weekend Europees kampioen. Nee. Tot 69 kilo, geloof ik. Dus, uh, ik heb hem gezien op tv. Daar zou ik me een beetje uit de buurt blijven. Ik zou in ieder geval <laughs> geen lullige dingen zeggen. Ja, ze komt wel bij ons in de studio, dus het is wel uh, gevaarlijk. Je moet voorzichtig zijn, begrijp ik. Ja, ja. Oké, okay. Verder is uh, Ager Bakker te gast. Hij was tot voor kort de Nederlandse vertegenwoordiger bij het IMF. Bij hem, uh, met hem blikken we vooruit op de eurotop van morgen. Kan dat nou echt misgaan? En zo ja, wat gaat er dan precies mis? En verder hebben we nog Diane Beekman. Zij is uh, stiliste, imago-stiliste. Dus als je nog een nieuw imago nodig hebt, Jurgen, dan uh, moet je blijven luisteren. Ik heb helaas een afspraak, zo meteen na twee. Maar... <laughs> Weet je, ik stel een uh, vraag voor jou. <laughs> dat is goed. Ik denk eens nou over je eigen mago zou ik zeggen. Nee, dat wilden ze niet. Dat hadden we al geprobeerd van tevoren. Maar oh. dat, dat zat er allemaal niet in. Viel niks meer aan te doen. Nee. nee. <laughs> Oké. Okay. We gaan zo meteen luisteren naar tweeën. Het wordt weer interessant. Um, dit is de dag dus, met Elsbeth en Thijs. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.